Zes uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Op een monument voor de slachtoffers van de Duitse neonatiemoorden staan fouten. Op een gedenkteken in Dortmund staan de sterfdata van twee slachtoffers verkeerd vermeld. Het monument werd zaterdag onthuld, maar toen werd de fout niet ontdekt. De krant Beeld constateerde het wel. De burgemeester van Dortmund schaamt zich rot voor de fout. Het wordt deze week nog rechtgezet. Duitse neonaties pleegden tussen 2000 en 2006 zeker zeven moorden...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 Een brede coalitie van Amerikaanse organisaties spant een rechtszaak aan tegen de federale overheid. Doel is om afluisterdienst NSC te laten stoppen met het grootschalig afluisteren van telefoon- en internetverkeer, waar klokkenluider Edward Snowden al over publiceerde. De coalitie wil dat de verzamelde bestanden worden vernietigd of teruggegeven.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 Bert van Sloten morgen. het is woensdag 17 juli aansluitend op wat Robert zei, potkogels, die hebben een prima eigenschap, alles wordt namelijk verbrand. En toch hebben onderzoekers restanten gevonden van die verbrande schilderijen uit de kunsthal. Hoe kan dat en is het zeker dat het van de grootte kunst afkomstig is? We gaan het onderzoeken tijdens deze uitzending, natuurlijk wandelen we vandaag verder in Nijmegen, we fietsen in Frankrijk en verder maken we ons op voor een cijferregen. De eerste halfjaarcijfers van grote bedrijven worden namelijk gepresenteerd en wat zegt dat? Eigenlijk over de toestand van de economie. Lichtpuntje is misschien dat er heel erg veel cruise geven ons land aandoen. En PUSY Riot heeft een nieuwe videoclip. Rut is op Aruba en de laatste Nederlanders trekken zich vanaf vandaag terug uit Afghanistan. Tot half tien is dit het NOS een Radio 1 Journaal. En dat beginnen we met Santana. Say it again. It's such a Je moet het altijd blijven zeggen. De liefde moet je onderhouden. Say it again was dat Santana. Het nieuwsoverzicht. Joden die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht... in Amsterdam moesten betalen, moeten dat geld met rente terugkrijgen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft dat gezegd... in het KRO-programma Oog in Oog. Ik moet niet te veel vooruitlopen de dingen, maar iedere cent... die in onze zak zou branden, ja. omdat we daar kil geweest zouden zijn... of, of bureaucratisch, Kom, die dingen terug. terug te betalen... Uh, en dan hoort de rente daar gewoon bij. Studenten ontdekten in maart dat weggevoerde Joden... na hun terugkeer in Amsterdam soms zelfs werden beboet... omdat ze tijdens de oorlog geen erfpacht hadden betaald. Hun huis was in die tijd gebruikt door de Duitse bezetter. En sommige slachtoffers zaten in concentratiekampen. Nou, Samen met alle wethouders en alle gemeenteraadsleden... vind ik dat met de ogen van nu een beroerde zaak. Dus toen dit naar boven kwam, toen schrokken wij aan ze allemaal een hoedje. Ja. En daarmee hebben we meteen, meteen gezegd...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 klee acteur Corey Monteith is overleden aan een overdosis heroïne en alcoholvergiftiging. We kunnen deze lijkschouwers in een videoboodschap laten weten na autopsie op het lichaam van Monteith. Goedemiddag. To we zijn hier vandaag om te we dat we nu een cause of death hebben uh, in de tragische death van Corey Monteith. En um, dat cause of death was een mixed drug toxicity. De acteur overleed zaterdag in een hotel in Vancouver. ging al geruchten dat de 31-jarige Montice was bezweken aan een overdosis. Hij had grote verslavingsproblemen en liet zich een paar keer behandelen. In de musicalserie Klee speelt hij Finn Hudson. De vluchtelingencrisis in Syrië is de ergste van de afgelopen 20 jaar. Het aantal vluchtelingen is sinds Rwanda niet zo hard gestegen. Dat zegt de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties. We have not seen a refugee outflow escalate at such a frightening rate since the Rwandan genocide almost 20 years ago. This crisis has been going on for much longer than anyone had feared with unbearable humanitarian consequences. A suffering that is now further aggravated by the hot summer temperatures and particularly distressing These holy of Elke dag vluchten 6000 mensen. Elke maand overlijden 5000 mensen volgens de Veiligheidsraad. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn bijna 93.000 mensen omgekomen. Geweld in Syrië en Irak zijn volgens de VN inmiddels niet meer los te zien van elkaar. Amerikaanse zanger Stevie Wonder, die zegt dat hij nooit meer zal optreden in Florida zolang de Stand Your Ground-wet geldt, maakte die bekend tijdens een concert in Canada. Ik heb decided vandaag dat totdat. de stand your grand law is abolished in Florida, ik daar nooit perform performen. Door die wet mogen mensen die zich bedreigd voelen geweld gebruiken. Steve Wonder is het niet eens met de vrijspraak van George Zimmerman... die Trevor Martin vorig jaar doodschoot. Zimmerman handelde volgens de jury uit zelfverdediging. De popster weigert ook in de andere 30 staten op te treden... waar die wet geldt. Goed, dat is het nieuwsoverzicht. Dan pakken we eens even een hele stapel, want ik heb vandaag echt extra... dikke kranten, lijkt het wel, gekregen. Erbij, wat staat er in de krant? Om te beginnen, de Telegraaf. Spectaculair onderzoek brengt genetische risico's in kaart. Borstkanker ontcijferd. Onderzoekers van het Kankerinstituut in Nederland... het Antoni van Leeuwenhoek Instituut... hebben een spectaculaire test ontwikkeld... waarmee de kwaadhaardigheid of onschuld van tientallen... tot op heden onbegrepen genetische varianten... van erfelijke borstkanker en eierstokkanker... voortaan precies kan worden bepaald. We gaan straks ook nog eens eventjes naar bellen. Kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Het Algemeen Dagblad heeft uh, weer een verhaal over scholen. Het ging van de week over de lagere scholen. Nu gaat het over de middelbare scholen. Scholen weigeren om extra lesuren te geven... Het middelbaar onderwijs is woest op de staatssecretaris. Waar gaat het nou om? Het gaat over die 1040-uren-norm. 1040 uren, dat moeten de scholen geven aan de leerlingen. En middelbare scholen die weigeren daaraan mee te doen. Het voortgezorgd onderwijs is namelijk woest dat de staatssecretaris... vasthoudt aan deze urennorm, want geen enkele school kan daaraan voldoen. En dus als de boetes komen, dan betalen ze die met z'n allen. Zo zegt Sjoerd Slachter van de VO-raad in het AD. Trouw heeft een verhaal over verhandelde weeskinderen... die worden opgeleid tot zendelingen. Het gaat over Nepal. Daar zijn heel veel kinderen verhandeld. En dan gingen mensenhandelaren de deuren rond. En de keuze voor de ouders was of mee met de Maoïsten rebellen... of met de mensensmokkelaars. En ze hoopten dat die mensensmokkelaars hun kinderen... een goede opvoeding zouden geven. Ze wisten niks ervan dat ze zouden worden opgeleid tot zendeling vervolgens. Met Volkskrant bladeren we eventjes gewoon de krant in. Zien we op bladzijde 6. Houten krijgt abortuskliniek pal naast de kerk. En het verhaal is, en straks gaan we die muziek wel doen... het verhaal is dat daar geen enkele vergunning voor nodig is. Um, dan hebben we nog een verhaal uit uh, de metro. Snoepautomaten snoepautomaat op het station Alphen... die worden preventief gelegd... doordat er heel erg veel uh, snoep wordt gestolen. En ook uh, wisselgeld. Mag ik nog één verhaal doen? Voordat Stevie Wonder losbrandt... De liefde wordt Sylvie te veel. Verhaal uit de Telegraaf. Ze is alweer weg bij de Franse Minna. Rafael heeft ook nog geen vriendinnetje. En het is Stevie Wonder. Vanwege natuurlijk zijn actie. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Natuurlijk. De plaat eigenlijk met het verhaal We draaiden hem omdat hij heeft gezegd uh, dat hij nooit meer in Florida zal optreden zolang die Stand Your Ground-wet. Daar geldt die wet waardoor mensen geweld mogen gebruiken op het moment dat ze zich bedreigd voelen. 30, 40 of 50 kilometer. Het zijn de afstanden die gelopen kunnen worden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren begon. Vandaag is dag nummer twee. Maar om fris aan de stad te kunnen staan moesten velen gisteren heel erg diep gaan.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 En door die warmte, ik had er... iedere keer als aan de kant gezeten, had ik al van verschillende mensen druiven, suiker drinken, maar het hielp niet. En dan kan ik wel uh, de, de proberen door hier te komen, maar uh, ik, ik het niet, niet redden, maar die warmte die slaat je. En toen kwamen hun branden dat denken van uh, ja, we let me, dan gaan we de wezen zo waar. Maar dan moest, ik moest ook nog aan het eind, hè. hoeveel kilometer was het nog?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 Hier Ja, dan heb ik een speciale pas gekregen waardoor ik even door mag lopen. Okay. En dan sta ik zomaar oog in oog met een van die reuzen van de zee. Want die cruiseschepen, René Kouwenberg, het zijn bijna varende flatgebouwen, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Hoog zijn ze, hoog boven het gebouw uit. Zie je dat boven met zwembad? Ja. Ja, ja. ja prachtig. En er liggen er nu twee. Is ja. dat de voorraad voor vandaag? Uh, dat is de voorraad voor vandaag. De, de Aida ligt daar.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 Maar dan kunnen ze nog meer van Amsterdam genieten. Ja. En voor Amsterdam is het ook leuk, want ja. dat levert Amsterdam erg wat op. Toen ja. 200 euro. Ja. Ja. Ja, we waren zo'n shopping. We hebben een krachtenvaart gemaakt. Het was wunderschön. We hebben geen geld voor roses. Roses. En ook. veel geld voor kloos. Ja, in some euro. Yeah. Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan door een bureau, ZKA. En die hebben onderzocht dat een schip gemiddeld.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 Volgens mij gaat het gewoon gebeuren. En dat zei onze uh, verslaggever, Karin Alberts, terug naar 1984. Madonna Like a Virgin. NLS Radio 1 Sport. Kevin Strootman speelt de komende jaren voor AS Roma. Voetballer is in Italië om de transfer af te ronden... en om medisch gekeurd te worden. Komt over van PSV. Na verluidt ontvangt de Uithovense club... ongeveer 20 miljoen euro voor Strootman. International speelt sinds de winter van 2011 voor PSV. Daarvoor kwam hij uit voor de FC Utrecht en Sparta. Lalons-Tendam heeft gisteren een Averij opgelopen in de 16e etappe van de Tour de France. Dit werd gewonnen door de Portugees Rui Costa. Tendam kwam met een minuut achterstand over de finish. Achterstand op de gele drui wel te verstaan. Een tegenvallen voor de renner van Belkin. Nou ja, ik rijd uh, rijdt nog met de eerste team mee, maar uh, niet met de eerste vijf. Wat ik zeg, dat is het meeste tijdsverlies wat ik heb... Uh, de hele ronde een beetje op die man, dus dat is zuur. Tendam is gezakt naar plek 6 in het algemeen klassement. Naaruit Cantana is hem voorbij. Ploegleider Nico Verhoeven over de gevolgen voor Tendam in het algemeen klassement. Er zijn directe concurrenten die achter hem staan. Die, daar heeft hij nu geen tijdwinst op gepakt. Als hij mee had gezeten, wat, wat best mogelijk was geweest... Dan had hij gewoon een minuut gepakt op zijn directe concurrenten die achter hem zaten. Dus dan, dan ga je natuurlijk nog steviger voor de vijfde, zesde, zevende plek staan in het klassement. Nou, nu heeft hij ten opzichte van die renners geen tijd verloren. Hij heeft alleen Quintana en uh, Rodriguez die achter hem stonden, die zijn gewoon een minuut dichterbij gekomen. Bauke Mollema die kon wel aanhaken bij klassementsleider Chris Froome en zijn concurrenten om de tweede plek. Vandaag hoopt hij in de tijdrit zelfs uit te lopen op de renners die achter hem staan. Met twee klimmetjes in het parcours heeft Mollema er vertrouwen in. Ja, ik hoop het. Die vorige tijdrit heb ik wel heel veel moraal uitgehaald. En uh, ja, goed, die tijdrit van morgen ligt me in principe beter. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor die andere klimmers. Maar uh, nou, ik heb er wel zin in. Uh, ik denk wel uh, wat het wel een parcours voor mij is. Ja, Mollema start vandaag om half vijf in de 32 kilometer lange tijdrit. Dennis, Martina Hingis die keert terug op de baan. Ze is inmiddels 32 jaar en ze speelt aan het eind van deze maand... met Daniela Hanchusova in het dubbelspel in Californië. Hingis is de voormalige nummer 1 van de wereld... en heeft vijf Grand Slam-titels achter haar naam staan. Terugkeer op de baan is trouwens niet vreemd voor Hingis... want op 22-jarige leeftijd stopte ze alles. Het was toen het jaar 2003. En ze maakte haar eerste rentree in 2006. Anderhalf jaar later moest Hingis opnieuw haar loopbaan beëindigen... nadat ze op Wimbledon op het gebruik van cocaïne was betrapt. Ze zat een schorsing van twee jaar uit, maar ze bleef volhouden dat ze onschuldig was. Kiaanse atleet David Rudisha heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen in Moskou. Wereldrecordhouder op de 800 meter is nog niet hersteld van een knie knieblessure die hij onlangs in New York opliep. Rudisha is olympisch kampioen en houder van het wereldrecord op de 800 meter. Dit is Radio 1.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 De deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de tweede wandeldag. De 41.500 overgebleven deelnemers lopen vandaag naar Wiegen en Beuningen... ten westen van Nijmegen. Gisteren waren er ruim 900 uitvallers. En dat zijn er veel meer dan vorig jaar.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 En de aanwijzingen dat de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam zijn verbrand worden steeds sterker. In as, in een potkachel in Roemenië, zijn resten aangetroffen van verf en spijkers. En die kachel stond in het huis van de moeder van de hoofdverdachte. De verf en de spijkers worden nog onderzocht. En dan nog het weer, zon, maar ook veel sluierbewolking. Het wordt in het binnenland 24 tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers, maar vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm. Straks kijken we alvast vooruit naar de voor de Oranje-Leeuwinnen cruciale wedstrijd Nederland-IJsland. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid, want het is Sale bij Tempoor.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 Inderdaad, Vodafone.nl slash next. De Russische punkgroep Pussy Riot die heeft weer van zich laten horen. Via YouTube verscheen de videoclip, uh, videoclip van het nummer Like A Red Prison online. Ditmaal richt de woede van de meiden zich tegen de staatsoliebedrijven... en de nauwe relatie die die bedrijven hebben met president Poetin. Een beetje bedoeld als uh, wakker wordt muziekje. Um, nou, het gaat hier over onder andere de Iraanse Ayatollah. Dat uh, haal je in ieder geval uh, uit dat liedje. David-Jan Godfroy aan de lijn. David-Jan, um, de clip. Laten we hem eerst eens eventjes beschrijven. Wat zien we? Nou, die, die clip begint, we hoorden het ook, uh, met een van de Pussy Riots die een kraan van een, van een olieleiding probeert te hameren. Met een feminisme symbool op de achtergrond. Het is een feministische punkband, zo noemen ze zichzelf uh, in ieder geval. En qua beeld blijft uh, de hele clip bij de olie. En we zien ja-knikkers, we zien een uh, Pussy Riot op een, een, een olietankwagon van een trein. Op een benzinestation. En we zien hoe een uh, portret van de baas van, uh, van Ruslands grootste oliebedrijf, Rosnecht. En die man heet Igor Sechi met olie wordt besmeurd en steeds hebben de Pussy die kenmerkende kleurige bivakmutsen op. Nou, als het over de tekst gaat, moet ik, eerlijk, moet ik eerlijk zeggen... die begrijp ik niet helemaal. Want Die gaat alle kanten op. Olie is natuurlijk duidelijk, maar ook het gevangeniswezen... komt voorbij. Gerard Depardieu, de Franse acteur... die een paar maanden geleden een Russisch paspoort kreeg. Uh, de oppositie in Rusland komt voorbij. En natuurlijk, zonder dat zijn naam overigens wordt genoemd... ook president Poetin. Uh, die, nou, zoals je net hoorde, wordt vergeleken... met een Iraanse ayatollah. Um, maar op de website van de band... daar gaan ze er is iets verder op in. En, en daar zeggen ze dat Poetin als een van de weinigen in Rusland uh, profiteert van, uh, van die enorme olieinkomsten in Rusland. En dus eigenlijk het geld stelt dat voor het volk bedoeld is. Ja, nou als u het zelf wil zien, ik heb net even een linkje uh, getwitterd, kunt u de clip zelf bekijken. Uh, maar ik snap één ding niet, um, want hoe kan het nou dat deze dames die clip maken? Want ik begrijp toch dat twee van die dames in ieder geval in een werkkamp zitten. Ja, dat klopt. Er zijn, de twee van de leden zijn inderdaad vorig jaar augustus veroordeeld... tot twee jaar uh, werkkamp. Maar Pussy Riot is niet een vast omlijnde, vaststaande band. Uh, het is een soort van collectief van, van, van vrouwen... die uh, in, in wisselende uh, samenstelling steeds dingen doen. En dat verklaart dus dat, uh, ondanks het feit dat er twee in de gevangenis zitten... of in een de werkkamp, uh, deze activiteiten wel door kunnen gaan. Ja, en hoe is erop op gereageerd op deze nieuwe clip? Want de vorige keer was uh, Rusland not amused... Nee, maar dat, was een, een, dat waren andere omstandigheden. Kijk, Twitter uh, ontplofte zo ongeveer uh, gisteren toen die, uh, toen die clip uitkwam. Uh, en vooral in, in kringen van anti-Poetin-activisten en in het buitenland is dit echt een heel erg groot ding. En Het gebeurt natuurlijk ook niet elke dag dat, uh, dat Pussy Riot iets nieuws uh, produceert. En de laatste keer is alweer uh, bijna een jaar geleden. Maar dat gezegd hebbende denk ik niet dat, uh, dat de impact in de rest van Rusland heel erg groot zal zijn. Uh, het, is hier een, ja, het is hier toch een, een beetje een randverschijnsel. Uh, wat, wat de reacties betreft, de autoriteiten en de kerk die, die allebei worden aangevallen, die hebben nog niet gereageerd. Maar dat zou best nog eens een keer kunnen gebeuren hoor, want je kunt natuurlijk niet zomaar onge, uh, ongestraft de president van dit land uitschelden. En uh, ook de kerk is een, een gevoelig onderwerp, dus het, kan, het zou best eens kunnen, kunnen zijn dat dit uh, nog een staartje gaat krijgen. David-Jan, dankjewel voor je tekst en uitleg bij de muziek en de videoclip. Gaan we naar de premier van het land, Mark Rutte. Die is op dit moment bezig aan een achtdaags werkbezoek. En hij maakt daarmee kennis met de voormalige anteelen. En in zijn kielzorg reist een grote handelsdelegatie mee. Correspondent Dick Draaij volgde premier Rutte tijdens zijn eerste twee dagen op Curaçao. Het is waar dat er een bedrijfslevendelegatie meekomt. Dat past voor mij ook in de nieuwe definitie van de relatie tussen de landen en het koninkrijk. Er is natuurlijk altijd heel veel discussie geweest over staatkundige verhoudingen.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 De persoonlijke adviseur van Rutte grijpt in... en maakt duidelijk dat het beeld van die rook en zijn premier... niet bedoeld is voor het acht uur journaal. Ik zo dat we hier weer uit zijn. We zijn bijna weg. We sowieso een boel Ja, maar dan heb je weer... Die wilden we nou juist niet. De camera met je die kant op. Nee, we wachten even tot u er weg Zijn we ernaar nog op? Ze zijn bezig met de opstart op de moment. Maar dit is gewoon zwaar wat we er tegenwoordig. De doelstelling om vooral een positieve boodschap uit te dragen... lijkt desondanks gelukt...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 De Tour de France, elke dag staat in de Tour de France... Nederlands blauw op straat, zomaar tussen de Franse politiemensen. Frank de Loof maakt onderdeel uit van een omvangrijke politiemacht... die de ronde omringt. Op de Alpe S zijn inmiddels twee extra Nederlandse agenten geposteerd... voor de etappen van komende donderdag. Jeroen Wielaert zag de Loof bezig op de finish gisteren in Kap. Eén Nederlandse politieman tussen allemaal Franse gendarmes...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 Hij haalt zijn schouders op, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, dat is twee minuten. Een hoop fluitjes en een hoop gedoe. En uh, dan zijn de renners er en dan is het over. Wij uh, starten smorgens vroeg. Wij sluiten aan uh, bij de reclamecaravaan. We maken daar een praatje. alles goed gehad met uh, de deelnemers van de reclamecaravaan. Dan gaan we even naar het op toe. Daar, uh, van daaruit, daar staat onze auto vlakbij. Van daaruit sluiten we aan bij de caravaan. En dan rijden we met de caravaan mee tot aan de finish. En dan zijn we uiteraard eerder als de renners binnen.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 Ja, om daar onderzoek naar te doen, dat vergt nogal wat eh, energie, denk ik. Wat kan een surveillant op de Franse finish hiermee in Nederland? Ik denk dat het een beetje chaotischer is als bij ons. Ja. En bij ons denk ik dat het wat minder chaotisch is, het wat strakker. Ja, Misschien wel. komt het nog van pas bij een nieuwe toerstart in Nederland. Wie zal het zeggen? Ik ben benieuwd. Ja. Gaat gebeuren, hè? Utrecht. Ja, we gaan meemaken. We gaan het meemaken, misschien in Utrecht. Ja, Jeroen Wielaert zit daar in het organisatiecomité natuurlijk. Frenk de Loof, dat was de politieman die hij sprak. Vandaag wordt de dag van het voetbal, want vanavond speelt de Nederlandse vrouwenploeg de laatste groepswedstrijd op het EK-voetbal in Zweden. De ploeg had zich het EK-voetbal misschien wel wat anders voorgesteld. Door de onverwachte nederlaag tegen Noorwegen is het nog lang niet zeker of Oranje de volgende ronde haalt. Spits Manon Meles, die baalt nog altijd van die nederlaag. Nou ja, dat we het gisteren gewoon niet hebben kunnen laten zien. Uh, we kwamen nooit in ons spel, we gingen eigenlijk een beetje mee met de Noor. En uh, ja, vooraf hebben we dat ook nog gezegd, niet meegaan in hun spel. We voetballen de oplossingen blijven zoeken en ja, dat is niet helemaal goed gelukt. Want het was gisteren natuurlijk ook nog eens een keer, een, uh, of is dat heel gek, een speciale wedstrijd. Het was je honderdste Interland. Ja, het is natuurlijk wel speciaal om je honderdste voor Oranje te spelen, natuurlijk. Maar uh, mijn focus was toch al gewoon meest op de tweede wedstrijd en uh, ja, focus op de winst. Want het vervelende zou kunnen zijn, we hopen natuurlijk allemaal van niet, en dat het tegen IJsland goed gaat. Maar dat juist die feest in Terland bepalend is voor het mislukken van het toernooi. En onnodig. Ja, laten we hopen van niet. We hebben nu gewoon volle focus op IJsland. En we moeten gewoon naar onszelf kijken en die drie punten pakken. Hoe is dat in de groep zelf na zo'n zo duel? Ja, vooral gisteren was het niet zo'n gezellige stemming natuurlijk. En we moesten ook nog een uur terug met de bus. Dus uh, ja, het was toch wel een beetje een... Uh... Ja, hoe zeg ik dat netjes? Een vervelende stemming. Maar uh, ja, we hebben gewoon nu weer uh, weet je, een nieuwe dag. We hebben het er vanochtend over gehad en dat moet je het ook gewoon afsluiten. Uh, want woensdag wacht de volgende wedstrijd. Je kan natuurlijk niet uh, in die teleurstelling blijven hangen. Maar blijven uh, praten jullie ook zelf los van de coach? Of, of hebben jullie het er met elkaar over van... Ja, we zijn echt stom geweest in dit of dat? Ja, tuurlijk. Je hebt het ook gewoon na de weg met elkaar erover. Met je kamergenoot. Uh, tuurlijk praat je er even over. Je moet het ook even een plekje geven. Maar uh, we zeiden net ook tegen elkaar, uh, laten we het erover opbouwen. IJsland. Nou goed, IJsland dan. Ja. <laughs> Wordt het een kopie, uh, en dan bedoel ik niet uh, hoe jullie spelen, maar wel uh, hoe de tegenstander is van de wedstrijd tegen Noorwegen. Uh, ja, uh, even lastig te zeggen, ik uh, ken wel een paar meiden uit IJsland en die zijn fysiek allemaal heel sterk. Uh, loopvermogen, uh, gewoon een heel sterk fysiek team, voetballend wel iets minder dan de Noorwegen nog, denk ik. Dus uh, ja. Op zich moet je natuurlijk wel IJsland goed analyseren... maar ik denk dat we gewoon van onszelf uit moeten gaan en focussen op wat wij goed moeten doen. Ja, maar als je leert van de wedstrijd tegen Noorwegen... kun je dat eigenlijk razendsnel tegen een bijna identieke wedstrijd tegen IJsland in de praktijk brengen? Ja, we moeten gewoon uh, ja, naar onszelf kijken, wat ik net al zei, en uh, gaan voetballen. Het is wel spannend, hè? De druk zit er nu ineens wel vol op. Want uh, je kunt zeggen over die wedstrijd tegen IJsland wat je wil, maar is maar één uh, woord, moeten... Ja, dat is zo. Maar misschien is het ook wel goed. Uh, tegen Duitsland had ik ook heel erg het gevoel van, we moeten het nu laten zien. Uh, de druk was er echt. En ik denk nou, dat we toen echt fantastisch hebben gedaan als team. Echt vooral als team. Uh, gisteren was die druk eigenlijk een beetje af. Hebben we het niet goed gedaan. Dus misschien is het nu wel goed dat we echt die druk hebben van, we moeten winnen. Uh, ja, alles of niets. Ja, dat is misschien wel het meest ideale. Wat ik gek vind tot slot is, uh, jullie kwamen uit die wedstrijd tegen Duitsland. Dat was toch lichte euforie, want het resultaat was goed. Mm. Het spel was goed. Waar is dat gebleven op het moment dat er afgetrapt wordt tegen Noorwegen? Want van de bravoure was niks meer over. Dat vind ik raar. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat kan je soms ook niet verklaren. Er zitten misschien die kleine dingetjes. Uh... Ja, ik heb er geen antwoord op eigenlijk. Nee, is dat onervarenheid misschien wel van, van, van, van toernooispelen? Of... Nou, ik denk niet onervarenheid. Uh, kijk, er zijn allemaal dingetjes bij elkaar. Misschien ook iets mentaals of... Uh... Ja, je weet het toch niet. Noor... Of ja, Noorwegen speelde wel met prafouren. Die zetten ons gelijk vast. En misschien waren we toch wel wat onder de indruk. en uh... ja We speelden ook gewoon niet meer als team. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als team speelt. Uh, kijk maar naar Duitsland. We hebben echt als team daar gestaan. En dat voelde je ook op het veld. En uh, tegen Noorwegen voel je toch een beetje dat... Uh... Ja, ieder voor zich. Het veld was enorm groot. Uh, we deden het gewoon niet met elkaar. En dat geeft ook echt... Ja, dat doet heel veel. Als, je, als jij die bal verliest en je tegenstander heeft hem twee meter verderop weer... dat je het echt samen doet... Dus ik denk dat dat wel een van de sleutelwoorden is, samen. Dat zei de spits Madon Melis. Vanavond om zes uur gaan ze samen met z'n dus spelen tegen IJsland. En dan gaat het erom. Overigens, de wanhoop is nog niet nabij. Want ook de beste nummer drie van alle pools bij elkaar gaan over. En voorlopig staat Nederland daar wel goed voor. Moeten ze wel winnen. Vanavond dus om zes uur wordt live uitgezonden op de televisie. Het verslag is van Ronald van der Geer. Wijnald Zwaan zit bij de AMBB. Wijnald files vandaag. Dat Werd. Nou, vandaag zullen er heus al een paar files <lacht> staan. Maar nou, op dit moment nog helemaal niet. Het is uh, ontzettend rustig. Nou ja, laat me even vooruitkijken, want dat zal je volgende vraag zijn. Ja, uh, joh, als jij de vragen zelf stelt en voor de geeft, <lacht> ga ik even wat anders Soms doen. Soms zijn ze voorspelbaar. In de regio Rotterdam verwachten we wel wat drukte op de A20 in beide richtingen. Nou, misschien nog op de A15, maar veel zal het niet veel voorstellen. Maar op de A16 vanuit Breda verwachten we wel wat vertraging. Want er zijn werkzaamheden bij knoop en Zonzeel. Er is daar. ...maar één rijstrook dicht. Elke werkdag bakken worden met het NOS Radio 1-journaal. She'll lie steel and shoot And beg you from my knees Make you think she needs it, it's time She'll tear a hole in you The one you can't repair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 Kop omhoog, keep your head up. Het heet eigenlijk Stubborn Love. Het was van de Limineers, een folk rock band uit Denver. Misschien wel een advies voor die 42.000 mensen... die uh, gisteren zijn begonnen aan de Vierdaagse van Nijmegen... en vandaag ook weer uh, van stal zijn gehaald... want uh, al heel erg vroeg zijn ze begonnen. Dionne straks, presentator van het NOS-journaal... doet ook dit jaar weer mee. Zonder te trainen biechten ze gisteren op... want dat is een beetje bij ingeschoten. Hoe heb je het gisteren gehad, Dionne? Hé, hey, goedemorgen. Ja, ik durf het bijna niet toe te geven. Ik vind het altijd heel erg om te zeggen, maar ik heb best wel afgezien. Ja. Ja, het was Wat? wel zwaar. Het was warm en uh, ik sport best wel veel. Maar als je loopt, dan gebruik je denk ik toch net andere spieren. Dus ik heb nu ook spierpijn op plekken waarvan ik niet eens wist dat ik spieren had. Mag ik vragen waar, of is dat um, zo'n ongepaste uh, vraag? Nou, Bert, dat zijn wel hele intieme <lacht> vragen, zo dus te vroegen morgen. Hè? Ja. Nee, um, nou, vooral mijn bovenbenen doen wel... Um, erg veel pijn en uh, ja ik heb toch wel last van mijn voeten. Ja. Helaas ook wat blaren gelopen. Uh, uh, zijn die doorgeprikt gisteren? Nou, nee ja en dat dat is dan ook weer misschien ook ga ik nu weer te veel in de details. Maar ik had mijn voeten ingetaped en ik voelde ze eigenlijk niet tijdens de lopen. Dus gisteravond trok ik de tape eraf en toen bleek er eentje onder mijn tape te zitten. Dus die, daar heb ik die helemaal open getrokken. Dus je kan je voorstellen, dat loopt niet heel erg prettig nu. Nee, dat lijkt me ook inderdaad. Uh, <laughs> maar, maar opnieuw ingetaapt of, of juist niet? Hoe, hoe wapen je je daar op zo'n dag als vandaag dan verder tegen? Ik heb me wel weer ingetekend, maar wel wat zelf eroverheen gedaan. En uh, nou ja, ook nog wat, wat verbanden op, zodat ik het straks niet weer open kan trekken. En nou uh, maar hopen dat het een beetje lekker loopt. Ja. En dan uh, hebben we vandaag natuurlijk ook weer een soort warme dag, hè? Um, ja. Uh, zie je trouwens dat de organisatie veel uh, daaraan gedaan heeft? Zijn er heel erg veel waterpunten langs de kant? Ik... Uh, ik heb zelf het idee. Het is na de vijfde keer dat ik loop, dat het wat minder waterpunten zijn dan uh, gebruikelijk. En dat merkte ik gisteren bijvoorbeeld heel erg op, uh, op de dijk. Dus dat laatste stukje dat je moet lopen, dat is iets van, nou ja, een dijk van acht kilometer lang en dat het altijd enorm heet. En ik had eigenlijk al verwacht dat er wat meer waterpunten zouden zijn. Dus uh, misschien ligt het aan mij omdat ik gewoon best wel toe was aan uh, de finish. <laughs> maar ik heb wel het idee dat er wat minder zijn dan. Uh, ...van wat ik voorheen heb gezien. En hoe is de sfeer? Is het een beetje gemoedelijk, gezellig? Want de beelden die we zien zijn vooral uh, leuk met muziek. Maar hoe ervaar je dat zelf als wandelaar? Ik, nou, ik merk wel dat iedereen toch wel een beetje last heeft van de warmte. En iedereen is wel gezellig. En, uh, nou ja, je loopt toch met z'n allen hè, naar, naar het eindpunt toe. Maar iedereen is ook wel een beetje op zichzelf. En uh, dat merkte gisteren ook niemand. Had heel veel zin om te praten... Iedereen had wel erg veel last van de warmte. Ja. Nou, dan, dan moeten wij het gesprek ook maar weer beëindigen. Dan wens ik jou sterkte. En dan maken ja. we het medisch bulletin morgenochtend wel weer op. Ja. Zet, zet hem op, Dion. geef ik ben even een tussenstand. Oké. Okay. Ja. Sterkte. Okay. Doeg. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Jacqueline Ekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Een drama op, de op een Indiaanse basisschool... heeft aan minstens twintig kinderen het leven gekost. Dat meldt Al Jazeera... De kinderen overleden allemaal aan een voedselvergiftiging... na het eten van een schoollunch die door de overheid werd verstrekt. Van nog zeker tien kinderen is de toestand kritiek. Uit vooronderzoek blijkt dat in de lunch fosfor is aangetroffen. Straks correspondent Lucas Waagmeis, eh, Waagmeester hierover. Middelbare scholen weigeren mee te werken aan de 1040-uren-norm... die na de zomervakantie ingaat. Het Algemeen Dagblad schrijft erover. Het voortgezet onderwijs is woest dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs... vasthoudt aan een urennorm waarmee geen enkele school kan voldoen. Daar doen wij dus niet aan mee, al dus de voorzitter van de VO-raad in de krant. Een nieuw ontwikkelde borstkankertest kan vrouwen helpen... bij de keuze tussen de borsten preventief te laten amputeren... of hun boezem te behouden. Onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek ontwikkelden een risicotest... waarmee de kwaadaardigheid of onschuld van genetische varianten... van erfelijke borstkanker en eierstormen. Kanker voortaan preciezer kan worden bepaald. Meer daarover in de Telegraaf. Trouw opent uh, de krant met tientallen kinderen uit de Nepal, Tibet, Bhutan, India en Burma. Die worden verhandeld uit religieuze motieven. Een Nederlands-christelijke stichting werpt zich op als sponsor van onder meer Nepalese meisjes. Meisjes komen uit boeddhistische en Hindoeïstische gezinnen. en worden in kindertehuizen opgeleid tot christelijke zendelingen. Trouw onderzocht het bizarre verhaal van Nepalese meisjes. wiens ouders moesten kiezen tussen de kinderen thuis laten. waar ze mogelijk door Maoïste rebellen zouden worden geronseld. of meegeven aan een mensensmokkelaar. En de voetbalnerd breekt langzaam door in de eredivisie. Je koopt een voetballer niet meer op basis van mooie verhalen of gevoel. maar op basis van de juiste statistieken. Spits schrijft erover. Dit is de beleidskeuze van steeds meer voetbalclubs. Ook in de eredivisie. De krant spreekt van een revolutie in de voetbalwereld. Zo heeft Chelsea eigen data-analysten in dienst. En hebben zes Nederlandse clubs contact gezocht met SciSports. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het analyseren van spelers. Je kan ook dat voetbalmanager spelen. Dan krijg je ook al die data mee. We gaan het trouwens direct ook nog weer hebben over, uh, over voetbal. De technisch manager van PSV, Marcel Brands, gaan we even bellen. Gaat dan over de miljoenentransfer